De Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie... geschreven door Peter Reumer. Vandaag. Nou, nee, schoppen troef en ik heb twintig roem. Die twintig heb ik ook. En ze zijn voor mij, want ik heb ze van het aas. Jij hebt ze altijd van het aas. Maar ik zien? Ja, graag. Dan zijn ze voor jou. Zeg, jij speelt toch niet vals, hè, ouwe? Karte, hè? Nou, nee, ik ga het maar even verkijken. Ja, verkijken. Kom maar uit. Nee, wacht nog, vandaag eerst even die kachel wat hoger zetten. Het is niet om te vernikkelen. Daar gaat ie weer. Daar gaat ie weer. doen we hier nou eigenlijk zitten we te kart of zitten we te vernikkelen. Allebei. Hij krijgt de hè? Dan ga ja. maar, enzo. Je zou een zo nieuwe kachel moeten kopen voor die nieuwe jas. Yes. lul is ook een dorp. Waar haal ik het geld voor dan? Kijk om je heen, mijn stad is half leeg. Ze dus laten tegenwoordig hun fiets liever buiten staan... en dat ze een geldje stalling betalen. Natuurlijk, zonder geld zo stalling. Als je fiets gejat, wordt ja, dan Ik je er gewoon eentje terug. Binnenkort zal ik zelf fietsen moeten jatten... om mijn stalling weer vol te krijgen. Zeg, uh, krijg jij nou nooit eens een fietsje aangeboden... die je zou kunnen verkopen? Ja. Dan zou je, toch, uh, zou je toch wat extra's kunnen verdienen? Ik begin dan liever niet aan. Hart, vroeger was je niet zo keurig. kieskeurig. Ja, vroeger is geweest dat we allemaal gekaarten. Verdien ik misschien nog iets in jou? Vergeet het dan maar... Ik heb toevallig een dijk van een kaart. Nou, schoppen troef. Jij komt uit. Mm -hmm. Schoppen hier. Uh, even kijken. Die moet je pakken met je negen. Krijg, krijg toch X. Ik, sch oh. ik schrik met de Hé, Hallo, hey, hey. Ik heb nog dood kunnen wijzen. Nou, had niks uitgemaakt met zo'n kaart. Wat weet jij ervan net, prijs. Hoi, hey, Brijs. Uh, hoezo? Uh. Nou, je hebt je koffertje gepakt, hier Oh, al. ja, die koffer. <laughs> uh, nou, ja, Nee. Kijk, ik, ik, ik moet even een paar dagjes weg. Ik duik hem. Ik duik hem, die heer. Ik pak niks bij mijn Nel. Nou. Zelf weten ben je Nel kwijt. Een paar dagjes rust. Eh, uh, zoiets, ja. ja. Het wordt me hier een beetje te heet. Nou, hij heeft net de kachel opgeport. Nee, het wordt met de heet in Amsterdam. Weet je dat? Ik vind het zelf eens koud Eh, hey, hier. Schoppenboer, kom nou maar op met die Nel. Ah, ja, zie je er wel. Dag Nel. Hallo. Nel je, kwijt. Je? Dat komt omdat hij, dat hij het wist. Ja, natuurlijk. Hij wist het dat ik hem had. Ja, jij je, grote, je, van, <laughs> je kon je wapen die ouwe. Hij wist dat ik die nee gaat. Ik doe het niet meer, zo speel uh, ik niet meer. Ah, uh, kom, spel er maar door, ik ben zo verdwenen. Ja, nou, te ben je de man, hè. Ik zie je wel weer opduiken. Ja, en peik Ik uh, weet het, jongen, jij bent hier niet geweest. Precies. En, ja, ik had je eigenlijk nog iets te vragen. Een, uh, huh? een vriendendienst. Niet doen, jongen, niet op ingaan. Dat kan geen Ik handelwijze je gelijk 500 ballen mee verdienen. Hoewel, je kan er ook even over nadenken. Uh, wat is het dan voor een kostbare vriendendienst? Ik wil dat jij voor mij deze koffer bewaart tot ik weer terug ben. Dat is toch niks? Hé, hey. Dat moet je altijd doen. Uh, wat zit erin? Ik heb het jouw tijd. Nee, nee, nee. Wacht nou even, jongens. Ik geef jou 500 gulden. En je ziet niets, hoort niets en weet niets. Ik, ik, ik, ik weet het niet. Nee, ik nee, nee, doe het niet. Ik doe het wel. Nou. Hé, hey, hap. Neem hem. Hé, geef nou die koffer en die op piek. Ja, als ik jou die koffer geef, dan kan ik hem net zo goed gelijk op de dam zitten. Met een bordje erbij. Nee, mij mee. Nee, ik zoek een betrouwbaar persoon. Iemand met ervaring. Die zou willen helpen zoals ik hem zo vaak heb geholpen. En een gabber, een kameraad, een pel. Die ik bovendien niet 500, maar duizend piek biedt voor deze dienst. Duizend gold? Wat is er zo belangrijk aan die koffer? van oh, niks. Ze mogen hem alleen niet bij me vinden. Anders zit ik in big trouble. Nou, kom op, pijk. Doe het nou voor me. Ben je gek? Doe het niet voor hem. Doe het voor mij. Eh, voor die duizend piek. Ja, maar hoe lang dan? Eh, weekie. 500 nu. En 500 volgende week woensdag als ik hem weer op pik rijd. Oké. Okay. Ah, jij bent de moordgozer, Peek. Jij bent zo'n vriend. Uh, nou, uh, ik ben niet goed bij mijn hoofd. Maar ja, ik, ik kan de poen goed gebruiken. En geef hem aan niemand anders. Haal hem bij je tot de volgende week woensdag aan pastenmajor, Pek. Big trouble. Arrivederci. Hij, hey, mijn geld. Zit in het enveloppie. Volgende week, zelfde tijd, zelfde plaats. En zorg dat je er bent. Klopt dat, klopt dat, klopt dat. Ja. Tien briefjes van vijftig. We zijn weer helemaal het heertje. Volgens mij zit er een luchtje aan. Het stinkt als een kilo limburgse kaas. Maar dat kan op een toosje heel smakelijk wezen. Zullen, zullen, zullen we er eens even in kijken? In die koffer? Ja, gewoon even neuzen. Nee, hey, hey, maar ik zou het niet doen. Als ik niet weet wat erin zit, doe ik vanaf geen oog dicht. Als je het wel weet, doe je nooit meer een oog dicht. Dat risico neem ik dan maar. Of dan sluit je, je ogen voor goed. Wie? Big Trouble. Ja, ja, nee, nee. He? Nee, dan neem ik dat risico toch nou, maar precies. niet. Nee. Zeg... Uh, <coughs> zal Toos trouwens niet uh, zo leuk vinden, denk ik? Ik denk dat ik het thuis maar niet vertel. He? Nou ja, je zal maar gek zijn. Als we nou thuis komen en ze vragen wat er uh, zoal heeft plaatsgevonden... en ik vertel van haar in die koffer en die daar zo'n piek... Natuurlijk. Dat, je gaat er niet, niet van mijn maar het even gaan vertellen? Nee, nee, tura, niet uit mezelf. Maar als het nou vraagt, dan kan ik het er toch niet om gaan liggen? Nee, nee. Nee. Nee. Nee. nee, weet je wat jij zou moeten gaan doen? Jij zou eens een flinke borrel moeten gaan drinken. Al. Ach, jongen, dat kan ik toch niet betalen? Oh, nee? Nou, kijk, hier... Alsjeblieft, een briefje van vijftig. Helemaal voor jou alleen. Hé? Dat is mooi van je, jongen. Dat je deelt van je rijk. Dat is mooi. Zo, zo, zo heb ik jou opgevoed. Oh, ja. En ik zeg... Uh, luister, uh, Peke. Ik zeg toch maar niks tegen Toos. Ach, vraagt ze erom. Tuurlijk niet. Niet, van, niet vanwege die vijftig uh, gulden. Tuurlijk niet. Nee, maar vanwege Toos zelf. Als het hoort van die uh, Big trouble dingers, uh, Dan schiet ze gelijk weer in de rode vlekken. Dank u, vader. Mooi van u. Zo ah, ben ik. Kijk, dat is nou jouw vader. Wat er nou nog een kaartje, of Zo. <tries> thuis. Maandag gaat werken. En we hebben niks verdiend, thuis niks. Nou, dat zal dan wel weer een dag hard van jassen zijn geweest. Wat heb je erbij, hè? Waar? Oh, dit? Oh, een koffer. Oh, weet je het dan nou? Wat? Vanwege die koffer. Wat weet jij van die koffer? In welke koffer? Ik zie geen koffer. In je hand. Ik, ik heb hem gewoon uh, meegenomen mee voor het dacht... Uh, je, je, je kan niet weten, dacht ik. Ik kon hem kopen voor praktisch nul centen. Geld toe, ik zweer dat je. Toos, geld toe. Ah, nou, niet overdrijven, pa. Oh, dus je weet het niet? Ik weet van niks. We kregen een brief uit Canada van ome Cheryl. Heb ik een oma Cheryl in Canada? Nee, ik heb een oma Cheryl in Canada. Of eigenlijk, ik had een oma Cheryl... Hij is overleden. Ach. Heb je dat zelf geschreven? Dat is een knappe kerel, johme Cheryl. Tante Lena schreef het, zijn vrouw. Oh, je ja, Oom Sherlock dood. Ja, ja. Nou, weet haar niet al? Ja, zeg, hij heeft zich teruggetrokken vanwege de emoties. Ach, ome Cheryl, ik, denk, ik herinner me ik er geen ome Cheryl in jouw familie. Hij heette vroeger Karel, toen hij nog in Amsterdam woonde. Karel? Malle Karel, de broer van je vader. Maar die was toch fout in de oorlog? Epa. Ja, en nou is hij dood. God straf meteen. Dat Harry is ook kapot van is. Tranen met duiten, nee, nee. Ja, het is toch een gevoelige jongen, Pete. Wel, nee, het is gewoon een dwijl. Net als die Karel. Jullie zijn er eindelijk. Gelijk <klaar> weer dicht. Ja, we hadden het net over je drempel. Jullie hebben het zeker al gehoord van Theresa? Van wie? Oh, Trace. Auto's. Zo noemde oom Charler vroeger altijd. Theresa. Ja, er is een oom van ons heen gegaan. ...en meer dan een oom, een goede vriend. Mooie vriend, helemaal in Canada. Vriendschap kent geen grenzen, oude man. naar met turf. Waarom heb jij je zwarte pak aangetrokken? Ik wil de rest van de dag in gepaste rouw doorbrengen. Nou, ik vind dat je het wel een beetje overtrekt, Harry. En laat mij het op mijn manier verwerken, Theresa. Het is meer dan dertig jaar geleden dat je hem voor het laatst zag. Ach, ach. Wat zijn die snel voorbij gegaan. Jan. Ik zie me nog lopen. Aan de hand van Oom Charles, langs het snoepwinkeltje, kregen we erop en toverballen. Het was een geliefd mens. Wat weet jij dan nou van een zwartpak? Het was een cholera -lijer. Ze hebben hem naar toch getrapt? Uh, nou, even niet pa. Heb ik er geen gelijk? Ze hebben hem nooit begrepen. Precies, zo staat het. Dat zit bij hun in de familie. En nou is hij dood. Ja. Wat <laughs> is dood? Dat je niet meer leeft. <laughs> meer is het niet. Kleinigheid. Een drama is het. Nee. Iedere iedereen gaat dood. Ja toch? Jullie gaan allemaal dood. Oh, jij niet. Nee, ik niet. Nee. nee. Dat geloof je niet. Je weet dat iedereen dood gaat, maar van je eigen geloof je dat Ach. niet. Geloof jij dat, Toosje? Eerlijk zeggen. Ik geloof dat jij dood gaat, ja. En, en ik vind het erg om te zeggen, maar soms bid ik er ook een beetje nee, om. Nee, niet dat ik dood ga. Gelooft jij? Dat je zelf dood gaat. Nou. Uh, je... Nee, natuurlijk niet. Oh. Wat heeft het leven anders voor zin? Spreek nou eens. Ik ga vandaag toch geen belasting betalen als ik geloof dat ik morgen dood kan wezen. Dood is afgelopen, finie. En geen hond die erna krijgt. Nou, ik heb wel eens gelezen dat er mensen zijn die geloven dat ze nog eens terugkomen op aarde nadat ze de pijp zijn uitgegaan. Oh, ja? Ja. Nou, dat schijnt uh, reïnfiltratie te heten. Reïncarnatie. Ja, dat zei ik, reanimatie. Hm. En dan komen ze terug als ander mens. Dat lijkt me helemaal niks. Ja. Nee, stel je voor dat ik terugkom als Toos? Ik moet in een denk. Oh, hartelijke dank. Nee, nee, het is niet persoonlijk bedoeld. Maar, echt, maar zou jij terug willen komen als man? Ik zou me liever verhangen. Dat bedoel ik. Dat ja. Nou ja, maar je schijnt ook nog terug te kunnen komen als dier via die van Het ligt aan hoe je je in je eerste leven hebt gedragen. Heb jij je leven lang de beest uitgehangen, dan kom je terug als varken of als kalf. Om, om dat weer te eindigen als carbonaatje of als kalfsprikando. Ja. Dat kan, dat kan toch helemaal niet. Op die manier krijg je geen stuk vlees met door je strot. Heh. kan je hopen wel wezen. Trugelijke gedachte dat zo'n ettertje van zeven jaar... dat nou op straat de vuilniszakken zit op open te snijden... over een paard op je rippen zit te klaarven. <laughs> ik kan het niet geloven. Maar nee. de gedachte geeft veel mensen troost. Meen je dat nou? Ja. Echt, kom. Cool. Stel je voor dat jij gaat dood. Stel je dat dus voor. Ja. Heel snel. En je komt weer terug. Maar niet als Harry, maar als oorwurm. Dat kan ik me voorstellen. He? Jij als oorwurm. Nee, wacht even anders Als mug. Je komt terug als mug. Uh, weg, mug. En tweede de levende dat nog binnen 24 uur. Wat geeft dat voor zin. Hé, ik kan het niet geloven. Het zou mij steun kunnen geven... als ik wist dat oom Charles terug zou kunnen komen. Wat een onzin. Ja, dan moet ik een paar gelijken geven. Want denk je even in. Ik kan hem me niet voorstellen, maar... denk je even in dat jij vroeger Napoleon bent geweest. Hè? Nou... Die heeft zich zo slecht gedragen dat hij voor straf is teruggekeerd als Harry. Dan zie ik in jou toch alleen maar Harry? toch niet Napoleon? Ja, nee, ze hebben gelijk, Harry. Nee. Dood is dood. En dan kan je gaan zitten treuren, maar dan krijg je oma Cheryl niet meer terug. Arme, arme man. We zullen hem begraven, het is voorbij. Ja, tuurlijk, selfie. De Begraven? Ja. Ja, dat is behoorlijk. Dat doet men. Ik wil ook begraven worden. Niet voordat ik dood ben, natuurlijk. Maar in denken zeg, dat je leven naar boven ligt te kijken dat je een kletterstand op je laarzen krijgt. Nee. Kijk, ik geloof niet in die reinstallatie. Dat dan kan je net zo goed blijven liggen. Tot je weer de gaat halen. Waar gaan jullie hem begraven? In uh, Canada. Het was zijn laatste wens dat zijn hele familie de begrafenis bij zou wonen. Trace en ik gaan naar Canada. Uh, uh, ja, dat kunnen we helemaal niet betalen. Dat hoeft ook niet, Peek. Ik heb twee retour Canada bijgesloten. Een gulle man. Een we Eens kijken. Zie? Ja. Ah, de noem maar eigen gezegd, is waar. Ze staan op naam. Gratis naar Canada voor Mrs. Theresia de Brieker. Ach, ach, Theresia. En Mr. Pieck de Brieker. Dat ben ik. Verrekt, ja. ben ik? Ja. Ga jij niet mee, Harry? Hm? Wat? Er zijn maar twee tickets. Wat? Het is er geen voor jou bij. Wat? Eén voor Theresia, één voor mij. Maar dat, dat. dat kan niet. Dat. dat. dat... De vuile smeerlap. Die karige krentenkokker, die laat mij zitten. Hij laat mij gewoon zitten. Dat, dat, dat noemt zich familie. Nou, mooi niet, mooi niet. Voor mij hoeft het niet. Maar dat komt er goed uit, want de brave borst is net overleden. Wist jij dat? Ja. ja. Waarom hebben we het dan niet eerder gezegd? Nou, ik vond het veiliger te wachten tot jullie hier waren. Canada. Ik heb die maar nog nooit gezien. We vertrekken zaterdag. Hé, hey, P, kan je het je voorstellen? Ik word er helemaal opgewonden van. Het is uh, heel aan het vliegen. Het is voor het eerst dat ik. Zaterdag? Ja. Oh, uh, nee, ik kan niet mee. Hoezo niet? Ik, heb, ik, ik, kan, ik, moet, ik, ik ik, durf niet te vliegen. En je hebt nog nooit gevlogen. Omdat ik het niet durf. Zeg, stel je niet aan. Kom, Tante Lena heeft al dat geld uitgegeven. En dan kan je niet zomaar zeggen, ik ga niet. Ik ga niet. Je, je lijkt wel achterlijk. Ik durf niet te vliegen. Dan ga je zwemmen. Ik, ik, ik kan het niet. Laat dan maar tozen. Ik ga wel mee. Oh, nee, dankjewel. Dan Nou ga ik liever zwemmen. Peek gaat mee. Nee, ik ken die maar niet. Ik heb hem nog nooit zien lopen. We moeten nou duizenden kilometers doosangst aanstaan. Alleen om hem te zien leggen. Ik vind je... Heel erg ondankbaar, jongen. En je gaat mee. Spijt me voor Harry, maar ik heb me erop verheugd. Je gaat gewoon mee. Hoor, je sleekt maar een pil of een liter je neven. Nee, maar, maar, maar, maar Toos, de, de, ik. Ik moet niet goed. Ik moet weg. Hé, hey, jongen! Je koffer! Je moet je koffer bijnemen. Wat hebben jullie niet toch met die koffer? Nee, het is zijn koffer, die heb hij voor een prikje. Jongen, je koffer! Tropenkolder! Allemaal, stuk voor stuk, tropenkolder! Voor mij nog maar een dubbele, Toon. Nou kan het nog. Samen kraken zeg. Als je wordt bedankt, zeg. het vind jij me nou een oude zo te laten hollen? Ik ben bijna bekeurd bij zo'n verschijding van de sneller binnen de bebouwde kom. Ik had er wel in kunnen blijven. Ja, uh, dank je, Toon. Proost. In één keer. Hij gooit die borrel in één keer naar binnen. Een dubbele. Wat een zondag, je moet eerst proeven en dan slikken. Wat heb jij toch? Zenuwen, pa, zenuwen. Vanwege die koffer die we. Mijn koffer! Die heb ik hier. Die heb ik mee moeten slijpen, de hele weg. Jij hebt hem meegenomen? genomen. tuurlijk. Je moest er toch bij houden, dat had je toch een hapje verloofd? Oude, ik kan je wel zoenen. Als je het maar laat, alsjeblieft. Je hebt een borrel, vriend. Hier, nee, twee. Kijk, snap, zo ken ik je nou weer, Suntje, maar ik begraap niks van die paniek. Waar? Waarom doe jij nou niet naar ik. Je komt er nooit meer naar, ik Canada. Ik wil wel, maar ik kan niet. Ik kan zaterdag niet. Ik kan niet vanwege die koffers. Snap je dat dan niet? neem je die koffer toch gewoon mee? Ja, ja, ja. Een koffer van huip mee over de grens nemen. Dan kan ik me beter gelijk aangeven wegen Smokkel. Nee, ik moet hier volgende week woensdag zijn als huip je koffer weer komt halen. Ja, uh, big trouble. Juist, maar ik krijg ook big trouble als ik niet met Twees meega. ga. Toon? Uh, doe die jongen van mij nog maar een dubbele. en mijn, Toon, Toon. Toon, mij ook een dubbele. Daar heb je hem, met feestparken. Zeg, uh, heb je je zwarte pak uitgetrokken? Het is een verlies. Zond je toch niet? Het is te erg. Moet je dan nog steeds te zeuren over de oude oom van je? Nou, wat kan mij die man schelen, ik heb hem nauwelijks gekend. Maar Canada? Oh, dat zag ik helemaal voor me. Misschien was ik er wel gebleven. Nou, daar is het inderdaad, zonder dat ik je niet gehad. De een wil wel, dat mag niet. De ander moet, en wil niet. Nee, stel je nou voor dat hij daar wil blijven. Dan moeten we er toch iets op vinden dat hij gaat. Ja, pa, is goeie. Ja, goeie, goeie. Zo kans krijgen we nooit meer. Wil jij niet? Nee. Waarom niet? Daar heb ik zomaar redenen voor. Ik wil wel. Ja, daar heb jij zo je redenen voor. Ja, een hele goeie zou ik zeggen, een hele goeie. Maar a, a, a, als jij niet wil, dan, dan moet er toch iets op te vinden zijn. Dat zei ik net. Ja, maar Threes. Ja, heb... maar, dat, dat we een plannetje bedenken. He? We zouden elkaar eens voor één keer kunnen helpen. Ja, Maar hoe, Harry? Hoe, nou, hoe? dat is de vraag. Misschien, hè? Ik zeg misschien ja. heb ik een ideetje. Nou, nou. Luister. Ik heb er van, Trace. Het was een beetje overhaast. Ik, ik heb erover nagedacht en... Ja, ik ga mee naar Canada. Nee, ik had niet anders verwacht. Het is wel sneu voor Harry. Hij wou erg graag. Ach, hij stelt zich aan. Nee, nee, nee, Trace, hij wou mee. Want hij wilde dan misschien wel blijven. Een, een, een nieuw leven opbouwen. Harry, in Canada? Nou, waarom nou niet? oma Charlotte heeft het ook gedaan. Ach, ik kan me dat niet voorstellen. Oh, Hij was er dus zo kapot van heel down. De laatste om nog iets van zijn treurig leven te maken. Maar ja, pech. Hallo! Hey! Is dat het? hey. Doe eens open! Hey. Doe eens open! Doe open! Maar wat is dat nu, wat van? Och, kan hem blijven. Als je hem niet kalm blijft, Harry, ik heb hem met de meislijp bij de man. Wat is er met hem gebeurd? Oh, Hij schrijft nat. Nu, ik heb hem zo het, Ik heb hem nog net dat de graag kunnen binnen. Oh, ja! Pa! Je, je liep er zo met je open. Hij had dan starre ogen. Harry, ben je nou gek geworden? Ja, ik kan Het is Zo stel het water oh. in. Ja, oh. Oh, ik, ja, ik zeggen? we meer. Ze maken, ik zeggen, ik kan het maken, Maar dat kan toch niet? Dat doe je toch zomaar oh. niet. Oh, maar dat, dat, dat wordt te erg. Dat gaat te ver. Harry moet mee naar Canada. Ja, maar, maar dat kost hem vermogen. Anders kost het zijn leven, lieve Trace. Ik stel voor dat we al ons geld bij elkaar schrapen. Ja, en met dan nog? 7,5 gulden. Oh. Nou, ik heb toevallig oh, vandaag. Vader, vader, ik he? regel dit. Ik heb toevallig vandaag uh, een kamer kunnen verhuren, Trace. Welke kamer? Nou, onze slaapkamer. Ja, en van de huur betalen wij de overtocht van Harry. lang? Maandje of drie. En wat slapen wij dan? Fietsenstalling, Oh, nee, nooit, nooit. Voor geen goud ga ik die fietsenstelling in. Wat doe het inzetten. voor Harry? Nou, de... oh. gaat het weer bij dan je. gaat hij maar op mijn ticket. Oh. Wat? Nee, dat maar niet naar Canada, maar ik ga mijn slaapkamer niet uit. Maar Trace, het was jouw oma. Ik verhuur mijn slaapkamer niet, Zal... Peek. Nee, nooit. Aan niemand. Wil, ik wil niet meer, ik laat gaan. Gaat het weer? Gaat het weer. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, dan zie ik toch maar één oplossing. Ja, nog even wat koffers. Hier dan ook nog koffers. Ja, die neem ik wel mee. Nou, ik ga vast, hoor. Hé, hey, Peek. Mm -hmm. ik, ik ben op jou heel trots, hoor. Dat je, dat je je hebt opgeofferd, hoor. Zeg. En nou, goed blijven eten, hoor. Ja. En uh, niet te veel drinken, hè? Hey, je gek. twee is meisje. Doe voorzichtig, hè. Ja. En kom vooral veilig weer terug. Ja. En als Harry daar wil blijven, doos Niet te gaan, maar nooit te gaan. Nou, dan, uh, dan ga ik maar... Nee, hey, ik kan niet tegen afscheiden, Ik kom maar aan met de rest van de koffers. Peek, Peek, Peek, nog bedankt, je, je bent een echte zwager. Als het je daar bevalt, is het voor mij de moeite waard geweest. En ga normaal maar van die taximeter ja. door. En uh, hey, hou je tij, broer. Zeg, als je geen zin hebt om te schrijven, vergeet het dan maar. Hé, hey, Peek, je vergeet nog een koffer. Nee, het ja, dus, uh, nou ja. Nee, nee, nee, ik heb het al door, ik heb het al door, big trouble. Ja, zo terug. Zo, nou, die zijn weg. Die zijn weg, ja. Nou, die wegzaam, zou ik toch heel even bewijzen van Vers... gaat, Zonder dat hij het weet, die big drummoor. In die koffer kunnen kijken. Nee, ik doe het niet. Ja, ik doe het wel. Zo, dat is interessant. Ja, dat nou verwacht. Nou ja. Wat doe je dan? Ah, nou? hè? nee, niks. Nou, kijk, ik, ik kijk in die koffer. Ben jij nou helemaal op? We mogen helemaal niet weten wat erin zit. Wat, je nou eens wat dan drukte voor niks. Wat je kijken. Hier zit niks in. Hier, alsjeblieft. Sokken, ondergoed, hem. Volgens mij de... gewoon de falen was van, van, van hem. Verrek, ja. Ja, maar toch, hoe, hoe, hoe kan dat nou? Die, die had hij toch zelf wel bij zich? Hé, hey, die sokken. Die sokken, die ken ik, die sokken, die zijn. Za... Nee, nee, nee! Waarom? Hé, waarom hier nou zo? schiphol, Srippel, had je de verkeerde koffer meegenomen. Je hebt geluisterd naar de brekers of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. De rolverdeling was als volgt. Peek Piet Reumer, Tris zijn vrouw Tonnie Huurdeman, Harry Sakko van der Made, Huip Ben Hulsman en Fokke Johnny Kerkamp senior. Technische realisatie Ben den Hartog. De regie had Hero Muller.